Er zijn er nog wel een paar. Uh, uh, dat zijn bedrijven geweest. Nou, daarom is het wel jammer dat het uiteindelijk uh, mis is gegaan. Dat ligt niet zozeer aan de inhoudelijke strategie. Maar veel meer aan de manier waarop ze project met project financierden. En eigenlijk een soort kaartenhuis bouwden bij DCN. Uh, maar dat ze altijd probeerden om dingen eigenlijk in bezit te houden. En die exploitatiefase eigenlijk mee te nemen. Ja. En dat is denk ik de gezonde manier om het uh, uh, te gaan doen. Uh -huh. Dus die... Tussenliggende winstnemingen: van ik neem winst op mijn grondontwikkeling, joepie voor de gemeente. Uh, ik neem winst op mijn vastgoedontwikkeling, uh, joepie uh, voor de ontwikkelaar. En dan vervolgens, nou, dan is er altijd wel een koper voor uh, het koophuis of een belegger voor uh, het commerciële uh, onroerend goed. Nou, die doet dan uh, die 30 jaar uh, uh, exploitatie uh, wel. Ik pleit voor een benadering waarbij je die 30 jaar exploitatie liefst uh, meeneemt. Ja. Uh, en dan ga je dus niet sturen, maar dan ga je sturen op dat langjarige rendement. Top.